Passagiersbegeleiders op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. Het gaat om personeel van een bedrijf dat passagiers met een beperking van en naar hun vliegtuig brengt. De actievoerders willen meer loon en een lagere werkdruk. Ze komen naar eigen zeggen tientallen collega's tekort. Het weer. De hele dag blijft het bewolkt en regenachtig. Het is 6 tot 10 graden. Vanmiddag trekt de wind weer aan. Tot matig of vrij krachtig. Aan zee hard of stormachtig.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 met deze single van uh, Shaka Kang, werd het uh, 7 over 2. Zandvoort en een hele goede middag. En welkom op de Open Dag Dag van uh, ZFM. Vandaag uh, staat de hele dag de deur open aan de Tolweg. Tina en Beer van harte welkom om radio te komen beleven en radio te komen kijken. En uh, wij zitten er vanmiddag tussen 2 en 3 uur. Goedemiddag Albert Jan. Ja, is het nou Zandvoort op zaterdag? Wat we altijd doen. Uh, Zandvoort tussen... op zondag. Oh, het is nee. ja vandaag Zandvoort op zondag. Ja, een uurtje Zandvoort op zondag. Uh, wat gaan we het komende uur doen? Nou, we gaan zo over een tweetal praten eerst even stilstaan bij het overlijden van uh, Hans Ijsvogel. Uh, ik kan me nog uh, van heel vroeger herinneren dat ik niets met de, de draf en rensport uh, van doen had. Maar als ik zaterdagavond naar Studio Sport keek dan, uh, en uh, Hans Ijsvogel deed weer verslag van uh, Duindicht... dan uh, werd je vanzelf uh, enthousiast. Maar hij is uh, helaas uh, vorige week maandag overleden, dus daar gaan we even bij stilstaan. Verder uh, gaan we natuurlijk uh, even kijken. Want de afgelopen week is er de discussie rond de financiering van de Formule 1 en uh, Zandvoort. Uh, in het nieuws geweest. Van, uh, de, de overheid in dit stadium wil niet meegaan betalen. En uh, als het allemaal wel doorgaat, is Jan uh, Lammers de beoogde circuitdirecteur tijdens de Formule 1. Uh, en wat de Zandvoorters er zelf van vinden. Onze collega's van NHTV uh, waren van de week in Zandvoort. en maakten wat interviews met uh, wat mensen die in het dorp waren en hun mening daarover gegeven, gaven. Daarover straks meer. Ja, drie... Jan Peter Balkenende die was er niet bij eens in nee, ieder geval. Nee, nee dat is een verboete race-fan. Uh, uh, half drie hebben we natuurlijk even het weerbericht. Daarna gaan we kijken naar de uh, wedstrijden van in de eredivisie... die tot zover al zijn verspeeld met verrassende uitslagen. Uh, kan ik alvast mededelen. En uh, hij is inmiddels al aangeschoven... maar om kwart voor vier uh, uh, is hij aan de beurt. Uh, Marco, welkom in de studio. Kwart voor, oh, voor drie. Ja, zie je, dat krijg je als je... Een <mogen> goed scherp, Kwart op. voor drie. Heel goed, Marco. Uh, heel, toepa heel toepasselijk. Je bent, uh, je bent zo vrij uh, geweest om onze uitnodiging te aanvaarden. Want... Je hebt een prachtige column geschreven over de race -weduwe. Ja. En uh, die ga je rond de klok van kwart voor drie uh, ten gehore brengen. Uh, want ja, als het Formule 1 seizoen weer begint... dan uh, krijgen we een heleboel raceweduwen weer in den landen. En je hebt daar een prachtige column over. Dat ongeveer rond de klok van kwart voor drie. En uh, om drie uur neemt onze collega... Uh, Fred. Fred Heij het weer over. En die gaat dan uh, zijn programma uh, aan u presenteren. Ik zeg zeggen, genoeg reden om ook het komende uur te blijven luisteren. Kijken, kom even langs. dan kan je zien hoe radio gemaakt wordt. U bent van harte welkom tijdens de open dag van uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel Albijan en wij zijn er tot aan drie uur vanmiddag inderdaad. Zandvoort op zondag, heel veel sport. En Marco de met de Race Weduwe. En nog veel en veel meer, onder meer het overlijden van Hans IJsvogel. Ook daar gaan we bij stilstaan, het komende uur bij CFM Zandvoort. Goedemiddag. I'm no. no. De ja, van CFM werd even lekker meegedaan met uh, deze single van de Clash En Rock de Kesba. Nogmaals een hele goede middag. En wil je radio komen kijken? Dat kan hè? vandaag de hele dag. Tot aan 6 uur de open dag van CFM. Uh, je bent van harte welkom op de tolweg 10a. En hier is Total Touch. En Touch me daar. Een treintje Oosterhuis met haar band van destijds. Daar hebben we het over Total to Touch in Touch Me There. Ja, je zei het aan het begin van de uitzending al... Hans Ijsvogel is overleden, Albert-Jan. Ja, ik ben ermee opgegroeid. Jij ook? Ja. Jij ook? En ik jij ook, eh... Marco? Ja, zeker. Oké. Okay. Ja, helaas. Oud paardensportverslaggever Hans Ijsvogel... is in zijn woonplaats Aardenhout overleden. Ijsvogel overleed afgelopen maandag op 91-jarige leeftijd. Zo heeft zijn dochter en voormalig hockey-international... Marjolein Bolhuis Ijsvogel aan het ANP laten weten... Hij was tandarts en boefde als hobby de paardensport. In 1952 maakte hij een film over de paardensport, waarna hij door de Avro werd gevraagd voor het sportprogramma De Sportrevue. Dat was het begin van een ruim 50 jaar durende carrière als verslaggever en commentator onder meer voor Langs de lijn en Studio Sport. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag dan was ik tandarts en zaterdag en zondag verslaggever al dus ijsvogel in een interview met Langs de lijn uit 2012. Hij was bekend vanwege zijn rappe verslagen vanaf Duindicht. Daar werd hij in 2016 nog gehuldigd voor zijn verdiensten in de draf- en rensport. Behalve paardensport commentarieerde IJsvogel ook andere sporten zoals hockey. Hij maakte 13 edities van de Olympische Spelen mee. In 1953 was hij betrokken bij de eerste Eurovisie sportuitzending op televisie... over de draverij in Milaan. En voor u allen die de, stem, de, ja, de markante stem van Hans IJsvogel nog een keer willen horen... Schakelen we nu over naar Duindichten, naar 1978. En waar Dant de buitenzorg de draverij gaat winnen. Let me order. Dan te buitenzorg voor Dancing Bossor. En daar komt dan David H. David H nu op de vierde plaats. Voor Diamant, Fortuna en Donnerstraat. We hebben nog een 4,500 meter te gaan. We komen de rechterlijn in. En het is de outsider Dan te buitenzorg die aan de leiding gaat. Met een anderhalve lengte voorspring op Dancing Bosser. Andries van der Lank op de tweede plaats. Die brengt hem nu naar buiten toe. En onderneemt de aanval. Het is Dan te buitenzorg met, da met Dancing Bossor. Dancing Bosser. Die komt hier op een halve lengte. Er wordt gereden als leven in die laatste paar honderd meter. De mensen vliegen de baan op gewoon. Het is Dam de Buitenzorg op Dansingbossen. Het is Dam Buitenzorg op Dansingbossen. En winnaar van de 1989 Derby is de geweldige outsider Dans de Buitenzorg. Nummer 7. Het is het eigendom van de Dragon Dragonflotters. Was getraind door Kees Wortel en gereden door Peter Wortel. Een gigantische overwinning. En op de tweede plaats een schitterende plek voor dansingbossor... met Andries van der Long van Stolstra. Ja, met die oude fragmenten moeten we het doen, Albert-Jan. Ja, maar die stem, hè. Geweldig. Ge ja, ook al was je geen, geen fan van de draf- en rensport, als uh, Hans Eijsvogel verslag deed, dan weet je dat uh, spontaan. Maar ik, ik snap het niet, want die Ford Escort... die kwam toch als eerste over de finishing? Ja, maar weet je hoe ze toen nog weggingen? Met zo'n auto ervoor, de start, die dan zo'n lange... zo'n oh. ja, zo trap, om het zo maar eens te zeggen. Dus moesten ze allemaal achter de oplijnen... en dan ging die auto op een gegeven moment weg... en dan gingen die ladders naar binnen. Prachtig stukje historische radio van Hans Buitenzorg. Dankjewel. Was. Pills table.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 De 3-Euro-Breakdown. En daarin de 40 beste plaats van Europa... ...op een rij gezet door Mike Boulay. En dit is de absolute nummer 1 van dit moment... ...en geldt terecht, recht, het is een lekkere plaats. Je de Calvin Harris en Rag Bowman en Giants. Ja, het is 6 minuten voor half 3. We hebben maar een uurtje vandaag, al Ja, Albert-Jan. Hou je wel even rekening? Ja, ik ben ook <laughs> driftig aan het skippen. Want... <laughs> ja, ja, ja, ja. Maar niet getreurd, er voor op zaterdag... ...wordt op elke maandagmiddag herhaald tussen 2 en 5. Dan, dus, dan hebben we weer 3 uur. Dat is de uitgebreide versie. Goed. Terug naar de perikelen rond uh, Zandvoort versus de Formule 1. Minister Bruins heeft duidelijk gemaakt dat er geen geld vanuit Den Haag... wordt overgemaakt naar Zandvoort om de Grand Prix Formule 1 te organiseren. Er is een tekort van 5 miljoen euro en de tijd begint te tikken. Hebben de Zandvoorters er nog een beetje vertrouwen in? Dat hoort hij zo. En nieuws peilde de meningen over de boodschap van de minister... onder de Zandvoorters, die blijven, uh, blijven er relatief rustig en verdeeld onder... Een kleine peiling onder de Zandvoorters levert wisselende reacties op. Het grootste deel hoopt dat het nog goed komt... en heeft er nog wel vertrouwen in dat de missende miljoenen bij elkaar gevonden worden. Dan moet het toch van het bedrijfsleven komen, zegt de meneer. Maar ook rijke Zandvoorters zouden misschien iets kunnen betekenen... al dus een andere Zandvoorter. De organisatie van de Formule 1 heeft laten weten... dat Zandvoort tot 31 maart de tijd heeft om de begroting rond te krijgen. Anders gaan ze naar een andere kandidaat op zoek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 Ja, Ik denk, zoals ik uh, het gezien heb, dat toch het bedrijfsleven dat allemaal op moet uh... hoesten. Volgens het kabinet is de Formule 1 een commercieel evenement... dat met kaartverkoop en sponsoring zichzelf moet kunnen financieren. Onze mediapartner uh, NH Nieuws ging uh, van de week uh, de straat op hier in Stamvoort. Allemaal bekende koppen trouwens. <laughs> mocht, je, mocht je het interview willen zien, dan uh, kan je naar uh, nhnieuws.nl gaan... En daar uh, zie je inderdaad dit interview wat we zojuist uh, uitstonden. Het is, uh, ja, de, de meningen zijn een beetje verdeeld over wel of geen uh, Formule 1 hier op Zandvoort.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 Zondag bij je tot aan drie uur vanmiddag. En mocht je radio willen komen kijken, de hele middag ben je van harte welkom. Tot aan zes uur vanavond, open huis hier bij CFM. Het is precies half drie, tijd voor het weer. Vandaag is het bewolkt en regenachtig, dat zal niemand zijn ontgaan in Zandvoort. De wind waait eerst zwak tot uiteenlopende richtingen, later steekt er een stevige noordwestenwind op. De temperatuur stijgt vandaag naar een graad of acht. En na het weekend schijnt geregeld de zon, maar maandag komt het nog tot de enkele buien. En deze buien kunnen gepaard gaan met hagel. Het wordt maandag een graad of 7. Vanaf dinsdag gaan we profiteren van een hoge druk. Het blijft droog, de zon schijnt geregeld en de verschillen tussen dag- en nachttemperatuur wordt groot. In de nacht en ochtend kan het licht vriezen en overdag gaat de temperatuur stijgen naar een graad of 8 à 9. Aldus Rico Schreuder. Nou, misschien ben je binnenkort van uh, dit baantje af, hè Albert-Jan. Wat dan? Dan hebben we Piet Paulusma hier zitten. Zoals ja. weer. <laughs> die heeft toch uh, niks meer te doen straks. Dus uh, we gaan hem toch eens benaderen, denk ik. Nou, die, die gaat wel naar Max. Maak je maar geen zorgen. Okay. www.ricoweer.nl of meteopagina.nl. Daar kun je ook het weer blijven volgen. Dat was het weer. Zie het en, en hier is hij dan, Santana. Dat was Santana met Holden. Ja, normaal gesproken zaten we altijd op zondag met zoveel op zondag. Maar daar hadden we drie uur, Albert-Jan. Vandaag maar één uur, hè? Ja, dus ik zal de, de, de verslagen van de eredivisie van de reeds gespeelde wedstrijden wat Kort inkorten. Kort een klein beetje in, inderdaad. Een klein beetje inkorten. Nou, laten we eerst even beginnen met ADO Den Haag, de afgelopen vrijdag. ADO Den Haag heeft enige afstand genomen van de onderste plaatsen van de eredivisie. Het elftal van trainer Alfons Groenendek knokte zich voor eigen publiek... naar een zege op Heracles Almelo 2 tegen 0. Thomas Nesit was de gevierde man bij de thuisploeg. De spits bekroonde een sterke invalbeurt met doelpunten... in de 79 e en 89 e minuut. De Tsjech kwam in de 69 e minuut in het veld voor Erik Valkenburg... die na zo'n 40 seconden al dacht te scoren. Zijn treffer werd echter wegens buitenspel terecht afgekeurd. Nak Breda heeft een zware avond beleefd in Breda. Tegen AZ werd met 0-3 verloren. De sluiten van de eredivisie was op het verregende veld in het eigen stadion... niet in staat de negatieve reeks van de afgelopen weken te doorbreken. De ploeg van trainer Michel van der Gaag verloor met 3 tegen 0... van het veel sterkere AZ. Nak blijft daardoor onderaan de lijst staan gaan naar Heerenveen. Jaap Stam is ook na zijn vierde wedstrijd als trainer van Peck Zwolle nog ongeslagen. Na drie achterinvolgende zegens verspeelde de club wel voor het eerst punten in na de winterstop. De uitwedstrijd tegen SC Heerenveen eindigde onbeslist. 1 tegen 1. Erik ten Hag uh, had geen verklaring voor het slechte optreden van Ajax in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. Uh, dit mag ons niet gebeuren, zei de coach van de Amsterdammers, die zijn elftal met 1-0 zag verliezen. Heracles zette Ajax vanaf het begin onder druk en kreeg in de openingsfase veel kansen. Het was onbegrijpelijk hoe we uit de startblokken kwamen. We lieten ons de kaas van het brood eten al dus ten Hag. Zij vonden continu een vrije man en wij niet. Ajax hadden slechts vier punten uit de vier competitiewedstrijden na de winterstop, maar ik vind. Dit een, andere, een ander verhaal dan die nederlaag tegen Feyenoord... verwezen ten harte na de afgang in de Kuip, 6 tegen 2. Toen werd het in de omschakeling. Nu werden we door een moedig Herakles onder druk gezet... en er lagen veel mogelijkheden om onder die druk uit te spelen. Maar we hadden niet het voetballend vermogen om eronder uit te voetballen. Feyenoord heeft zich in de Kuip weer hersteld van een nederlaag buitenshuis. Een week na de onthutsende verliesbeurt op het kunstgras van stals, stadsgenoot Excelsior... 2 tegen 1 boekte de ploeg van de vertrekkende trainer Giovanni van Bronckhorst... een overtuigende zegen op de Graafschap 4 tegen 0. Zoals zo vaak dit seizoen diende de Kuip weer als zalf op de zogenaamde Rotterdamse wond. Dan gaan we naar Venlo aan van Peniel Mappa... Heeft VVV Venlo met twee treffers de zegen bezorgd tegen Willem II. Het duel in Venlo eindigt de zaterdagavond in 2 tegen 1. De ploeg van coach Maurice Stijn klimt door de zegen naar de zesde plek in de eredivisie. En Willem II blijft negende. En vandaag is er ook al één wedstrijd gespeeld. Dan hebben we het Fortuna tegen, Fortuna tegen Excelsior. Eindstand 4 tegen 1. En wanneer moet PSV? En tegen wie? Uh, half drie uh, uh, hebben Groningen, Vitesse en FC Emmen altijd spannend tegen ADO Den Haag. En dan hebben we om kwart voor vijf FC Utrecht tegen PSV. Oké, okay. en uh, meestal als Ajax uh, slechter speelt... dan uh, gaat het ook gebeuren voor uh, PSV. Dus, hmm, nou... We houden het in de gaten. Straks om kwart voor vijf gaat die wedstrijd beginnen. Utrecht tegen PSV. Straks om kwart voor drie, wou ik bijna kwart voor vijf zeggen, krijg je de column van Marco Termes. Race weduwe. Shooting stars in midnight posture, and out on clouds. Zo'n voorbeeldje daarvan, yo de Curiosity Kill Tickets and Down to Earth. Zo so dadelijk gaan we het hebben over de race, weer door we de column, inderdaad, van Marco Temis. Drop top boys, boys, rolling on my wrist. Diamonds up and down my chain. Cardi B's chasing, and it can't tell me. Let them balls up and I change the game. Just pay me, it's my big bronze boogie, got all them girls shook. My big fat ass got all them boys cook. Huh. I from on dollar bills, now be popping rubber bands. Bruno's saying to me while I do my money dance. Like, hey. extra uitzendingen zo op de zondag uh, bij CFM. Ja, want uh, na dit uh, programma Zandvoort op zondag, wat om drie uur uh, ten einde is, ga je gewoon entertainment voor jou krijgen op de zondagmiddag. Ja, echt waar. Want uh, hij is weer uh, gearriveerd in de studio, uh, Fred. Hij, onze collega, die neemt er straks uh, van ons over. Albert-Jan. Hartstikke goed. Nederlandstalig. Kijk, kijk Fred even aan. Ook nog af en toe een beetje buitenlandse uh, geintjes er tussendoor? <laughs> Tuurlijk. Ah, oké. Okay. Nee, hartstikke mooi. Hè? Entertainment voor you, tussen drie en vier. Uh, zo is het. En we gaan lekker door tot aan zes uur met het open huis. En hier is hij, de kolom van Marco Temes. Volgens mij had je hem voor de Jumbo-race gemaakt. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, de raceweduwe. Maar uh, hij ligt weer in de aanbidding, De kolom. raceweduwe. Het woord en de realiteit achter het begrip raceweduwe zijn twee totaal verschillende zaken. Dit stel ik om de koema gelijk bij de horens te vatten, of in het kader van deze speciale racedaguitzending de auto bij de voorbumper. Omdat bij de koplampen grijpen wellicht te sexistisch klinkt, waardoor een file boze criticusters met gierende banden in de pen klimt om ons favoriete lokale radiostation ZFM aan te schrijven. In deze barre tijden van overdreven aangescherpte zedelijke moores... zijn tenslotte de wulpsgeminirokte prijsmeisjes... reeds geslachtofferd. Snelheid, gevaar, benzinedampen... dure auto's en mooie meiden... hebben volgens de hedendaagse mooraaruiters... helemaal niets met elkaar van doen. Nee, volgens hen moeten vrouwen met geitenwolle sokken, juchtleren Jezus Nijks en een ongeschoren pitspoes waarbij uw genemuider... wees welkom mat bij de voordeur, een gladgeschoren biljaardplaak, biljaardplaak is. Zichzelf niet presenteren als lustobject. Volgens deze humorloze, smakeloze, seksloze zwartkousen dienen de dames tegenwoordig...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 Geweldig. Zo, zo leuk om hem weer eens uh, terug te horen, Marco. Ja. Dankjewel daarvoor. Hoe verzin je dat? Ja. <laughs> de race werden we inderdaad. Uh, de column uh, op de Jumbo-race dagen gemaakt. Althans, voor de Jumbo-race dagen. En volgens mij past deze platen wel bij. Burnt Rubber. Na de column van Marco Teres, race we, rijden we deze van de Cap Capband uit de jaren 80. En Burnt Rubber. Ja, leuk om hem weer eens terug te horen en te draaien hier op CFM. Op deze open dag, dag. Dag, We zijn er nog tot aan 6 uur met deze open dag. Iedereen is van harte welkom aan de Torweg 10A. Nou, voor ons zit het er alweer bijna op, Albert Jan. Ja, maar niet voordat ik de, de luisteraars en kijkers niet te vergeten... even de tussenstanden ga doorgeven van de wedstrijden... die om half drie zijn begonnen in de divisie. FC Groningen, Vitesse, 1-0. Kijk nou, FC Emmen, ADO Den Haag, 1-0. En natuurlijk om kwart voor vijf de klapper van de dag... FC Utrecht thuis in eigen huis tegen PSV. En ik heb nog breaking news voor ZFM... want uh, de finieljaren zijn weer terug. Dat is goed nieuws. Voor de kijkers, hij zit rechts van mij, of voor de, beeld links... Uh, Ruud uh, gaat weer de vinieljaren doen. En dat is dan na ZFM lunch van 12 tot 2. En dan van 2 tot 4 de vinieljaren. En dan echt gewoon de viniel, hè? Ruud? Echt viniel. Echt viniel. Echte LP's. Echte goede, goede... Ja, zoals het hoort, hè? Goeie oude tijd. Gaat niks boven viniel. Nog steeds niet. Goed, dus uh, op de woensdag de vinieljaren tussen 2 en 4. Dus liefhebbers van viniel, zet het vast in de agenda. Dan vergeet je niet ZFM aan te zetten op de woensdagmiddag. Goed. Ja, wij zijn er zaterdag weer. Nou, en hij is er weer. En hij is er ook nou, weer. Doe Fred weer. Hij. Wat wil je nog meer? Zo dadelijk entertainment voor jullie tussen drie en vier. Heel veel plezier en uh, nog een fijne zondag verder. En bedankt voor het luisteren. Dag. Doei doei.